Jobboot met het NOS-journaal. De onderhandelingen de eurogroep over de redding van Griekenland zijn vastgelopen. De 18 ministers van Financiën willen niet meer praten met hun Griekse collega Varoufakis. Dat heeft Eurogroep eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zojuist op een persconferentie in Brussel gezegd. Dit betekent dat Griekenland geen nieuwe lening krijgt... waarmee het dinsdag de schuld van ruim een miljard euro bij het IMF had moeten aflossen. Het gevolg is vermoedelijk dat Griekenland failliet gaat. Wat de gevolgen daarvan zijn is onduidelijk. Dijsselbloem zegt dat de 18 andere eurolanden de schuld voor de breuk volledig bij de Grieken leggen. Zelfs vannacht werd er nog onderhandeld over het hervormingspakket dat de geldschieters van Griekenland eisen. Tijdens die gesprekken werden de Griekse onderhandelaars weggeroepen. Volgens Dijsselbloem was er een van de breekpunten dat premier Tsipras gisteravond een referendum aankondigde over het hervormings- en bezuinigingspakket. Maar de landen van de eurogroep willen dat referendum niet afwachten.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 Het weer helder en op steeds meer plaatsen zonnig. Morgen eerst zon, later bewolkt en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt een paar graden warmer dan vandaag. Komende week overwegend droog en het wordt geleidelijk tropisch warm. Dit. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Karimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 De lange, hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. Dit is de lange... Well, it's hard to be a We're betting on the number. That changes every time. When you think you're gonna win. You think she's that given in. The strangers all your fire. Yeah, it's hard to figure out what she's all about But she's woman through.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 bij ZFM. Alweer het tweede uur van Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, lekkere muziek gewoon. gewoon. Ja, ga gewoon lekker draaien voor u. En ja, het volgende plaatje dat is The Matrix en uh, Dance the Night Away. Now she's gone Op uw radio hier vanuit Zandvoort. ZFM is dit, entertainer voor you. Mijn naam is Fred Heij en we gaan verder met Jeffrey Kuipers en Overdonderd. Jeffrey Kuipers en Over En ja, u hoorde alle drie op een rij natuurlijk. U begonnen met Moody Blue van Elvis Presley. En het tweede plaatje was The Mavericks en Dance the Night Away. En dit was dus Jeffrey Kuipers. Ja, de zomer op je radio, CFM. Mark Anthony en You Sang To Me.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 They call them, they call them Then I'm gonna make you sing I wanna have formatie teaspoon en Sex on the Beach. En eh, ja, dat allemaal hier op die zomerse klanken hier, de zomerse, zomerse Zandvoort. Ja, ja, het is natuurlijk vol op zomer hier in Zandvoort. Ja, we hebben natuurlijk Zandvoort Culinaire. En eh, vanavond om eh, ja, rond acht uur, dan eh, een klein voorproefje voor, eh, voor morgen natuurlijk Zandvoort. Eh, max van Stappen en eh, ja, de hele ruiten met u natuurlijk. En eh, ja, ik zou zeggen, kom naar het dorp Zandvoort. En eh, je kijkt je ogen uit. We gaan een uh, plaatje draaien. En dat plaatje, dat is uh, When Await and Have it Over Lady. hier op CFM. Goedemiddag. Het is alweer uh, half zeven. Ja, oftewel 30 minuten over de klokken van zes. En we gaan verder met... Uh, ja, wat gaan we doen? Mo Mon Mongo. -sam, ja, Mongo Santa Marina. Of zoiets. Ja, Watermelon Man. Nou, die naam die hebben ze vast toen ze op het uh, terrasje zaten aan een, uh, ja, een tequila of wat dan ook, in ieder geval de naam uh, die doet dat uh, vermoeden: Mongo uh, Santa Maria en Watermelon Man. Zie je goedemiddag Imani and where are you? I see a picture in a frame. name, broken hearts leaves are falling in the park every day is a question mark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 van Hans van Zeggelen en hebben het over mijn liefje ZFM met een hoofdletter Z van zon, zee, zandvoort en zomerhits. Z -Z -M -M. En tú, quien no de la hu, como tú. Yo sé más que tú. Yo soy yo cantante. Yo soy el poeta. Soy el más querido, soy el preferido de la juventud con solo seis letras. Ha mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo. Zijn Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero y con este acento para extra... escuchar. Voor de kito, voor de kito, voor de kito, voor de kito, voor de kito, voor voor de kito, voor de kito, voor de voor voor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 Je más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú y het como tú. je hebt het zoeken, je hebt het zoeken, je hebt je hebt het je hebt het je hebt het je hebt het je hebt het je hebt het je hebt het je je hebt je hebt het je hebt het je je ja, dat waren de zomerse klanken van Parrot en Borekito. Ja, oftewel ja, ezel betekent dat in het Nederlands. Ja, even kijken hoor. Wat gaan we doen? Ja, ja het is alweer uh, ja, kwart voor zeven. Kwart voor zeven is het alweer. Dus we zijn haast weer op het eind van de tweede uur van entertainer for You. En uh, ja... De zomerse klanken, ja, die blijven natuurlijk voor het bestaan de hele avond. En natuurlijk ook morgen. Morgen kunt u ook weer luisteren natuurlijk naar uh, Rob en, uh, en natuurlijk Albert-Jan. Uh, met Zandvoort op zondag. En, uh, ja, hierna kunt u dus, uh, dus luisteren naar uh, Euro Breakdown. De herhaling van gisteren met Maurice Milde. En, uh, ja, we gaan uh, nog een plaatje draaien. Even kijken welke zullen we nemen. We nemen Emily en Voices. Zo, dat was het dan. En Lee. En uh, ze hadden het over voices. Ja, we zijn nog weer haast uh, aan het eind van de tweede uur uh, van CFM. Entertainment for you. En uh, ja, ik hoop in ieder geval uh, bij deze dat u uh, genoten hebt uh, van uh, deze muziek... die ik, uh, die ik hier voor u verzameld heb. Ik zou zeggen, uh, ja... vanavond kunt u uh, nog naar Zandvoort komen natuurlijk voor de, de Zandvoort Culinaire... En, uh, en om 8 uur natuurlijk niet te vergeten... Dan uh, ja, krijg je een klein een voorproefje. Ik kan niet eens meer praten. Een klein voorproefje dus uh, voor, de, voor morgen. De Zandvoort uh, à la Italia. Met uh, Max Verstappen natuurlijk. En uh, ja, dan krijgt u dus om 8 uur een klein voorproefje van. Dus kom allemaal lekker naar Zandvoort. Op het uh, Raadhuisplein. Ja, ik zou zeggen geniet er in ieder geval van. En uh, morgen ook veel plezier. En uh, ja... Vandaag was het uh, prachtig weer. Het kwam niet uh, verder dan 18 graden. Maar toch, desalniettemin, het was uh, prima weer. Ja, en morgen gaat natuurlijk uh, eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen ja, de kans is iets groter op motregen. Ja, een beetje motregen, maar uh, het zal niet uh, noemenswaardig zijn. Temperatuur blijft ongeveer een beetje hetzelfde schommel tussen 18 en 19 graden. Met een zuidwestwindje. Dus dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Ja, we zitten dus uh, op, uh, op de klokjes van uh, tien voor zeven. Ik ga nog wat, uh, wat nummertjes draaien tot aan de klokjes van uh, zeven uur. En uh, ja, uh, natuurlijk hoop ik dat u uh, er volgende week weer bij bent. Jazeker, want ik ben er ook. En uh, ja, wilt u een verzoekje aanvragen? Dat kan ook natuurlijk voor volgende week. Hè? Als u dus gewoon eventjes uh, mailt... ...naar de Zandvoort Radio... ...apenstaartje... ...en dan gmail.com... ...de Zandvoort Radio... ...apenstaartje gmail.com... ...ja, en dan uh, ga ik gewoon... Uh, ...ja, de leukste plaatjes eruit pikken... ...ja... ...en dan ga ik, uh, dan ga ik ze zeker draaien voor u... ...of uh, ja... ...als u speciale suggesties hebt... Uh, ...verjaardag, uh, bruiloft of weet ik het wat... ...ja, dan draai ik ze ook natuurlijk... ...ja... We gaan tot aan de klokjes van 7 uur dus nog uh, wat plaatjes draaien en uh, ja we beginnen met uh, Aaron Tupas en I am an albatross. M'dames et messieurs, sil vous plaît soyez prêts pour Aaron Tupas et Albatraos. C'est parti. Dan Aron Chupa en I'm en We gaan verder met Anouk en Douwe Bob. The you say in your way, me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 Anouk en op, op en Hold Me. En ik zou zeggen ja, mijn naam is Fred Heij en dit was uh, dit was Entertainer for You bij CFM. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en tot 7 uur is dit Earth uh, en Fire en zij hebben het over weekend. <middels>